Het lijkt erop dat de Kamer vandaag voor een algemeen rookverbod in de horeca gaat stemmen. Roken in eenmanszaken wordt nu nog gedoogd. De ChristenUnie heeft een voorstel ingediend om het roken weer in de hele horeca te verbieden. En het ziet er naar uit dat PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren dat steunen. Staatssecretaris Van Rijn had liever gewild dat er pas later over het voorstel wordt gestemd. Volgende maand komt het kabinet met een breder preventiepakket.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 Deze winter is door werkgevers in de bouw voor 1 op de 5 bouwvakkers misbruik gemaakt van de ver, vorstverletregeling. Dat hebben inspecteurs van de uitkeringsorganisatie UWV vastgesteld. De bouwvakkers waren gewoon aan het werk gezet, terwijl de werkgever had gemeld dat er vanwege de vorst niet kon worden gewerkt. Uit controle op ruim 420 bouwvakkers bleek in 83 gevallen misbruik. Vanwege het hoge misbruikpercentage zijn de controles de voorbije weken opgevoerd. Werkgevers die misbruik maken worden de hele winter uitgesloten van de verlet regeling. Esther Vergeer stopt met tennis. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op Twitter. Rolstoeltennisser Vergeer won zeven keer goud op de Paralympische Spelen. Ze werd vijf keer gekozen tot gehandicapte sporter van het jaar. Een half jaar geleden kwam ze voor het laatst in actie op de Spelen in Londen. En vanmiddag om één uur geeft Vergeer een toelichting op haar besluit om te stoppen.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 ANWB Verkeersinformatie Het is een ernstige aanreding geweest op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Richting Amersfoort staat tussen knopend Watergaasmeer en Muiden 4 kilometer. Tussen knopend Diemen en Muiden zijn twee rijschokken dicht. Richting Amsterdam tussen knopend de Muidenberg en Diemen 6 kilometer. En daar zijn de linker dicht. Was vanochtend al een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tijdlang zijn er opruimwerkzaamheden geweest. Tussen Afrit Den Dolder en knopend Rijnsweer nog 7 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Karel Johan de Zwart. Minister Dijsselbloem moet zich niet bemoeien met het salaris van bankmedewerkers, vinden werknemers van de ING Bank. Ook Nederlandse ondernemers aan de Spaanse Costa Blanca merken de gevolgen van de crisis. Ja, dat was ons restaurant en dat was echt een groot restaurant met een heel hoog huur en uh, ja, dat was gewoon niet meer botswerken, dus dan moet je keuzes maken. En het ochtentumeur van Marts Meets. Het is 6 minuten over 10, dit is het vervolg van Karo. Goedemorgen Nederland. Het voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën... om de salarissen van bankmedewerkers te verlagen... schiet in het verkeerde keelgat bij de banken. Rob Eijt, voorzitter van de ondernemingsraad van de ING Bank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Minister Dijsselbloem vindt dat die salarissen van bankmedewerkers... wel wat lager mogen. Wat vindt u daarvan? Nou, wat ik ervan vind, vindt, dat is eigenlijk het volgende. Ik vind het een beetje frappant dat minister Dijsselbloem... over de salarissen waar hij wel over gaat... Een ander standpunt inneemt dan over de salaris waar hij niet over gaat. En daarbij bedoelt u uh, het salaris uh, bij SNS Reaal van die nieuwe topman? Nou ja, uh, daar heeft hij invloed op, toch? Uh -huh. Dus uh, dan is het een beetje controversieel dat hij dat verdedigt en dan vervolgens over salarissen waar hij niet over gaat, maar de sociale partners zijn de werkgevers en de bonden. Dus ik wil hierbij even aantekenen dat wij als medezeggerschap daar ook niet over gaan dat je daar wel een mening over heeft. Ja, maar goed, laten we even uh, uh, de redenering van meneer Dijsselbloem volgen. Hij zegt, de cao's bij banken zijn, die zijn gewoon heel ruim. Het wordt tijd dat alle werknemers bij banken hun bijdrage gaan leveren. Want ja, we hebben nou mede door de overheidssteun banken behouden, overeind gehouden, en dan is het ook redelijk dat die werknemers een bijdrage gaan leveren. Is dat te veel gevraagd? Nou, Of dat te veel gevraagd is, dat laat ik even in het midden. Maar wat wel zo is, is dat de meeste medewerkers, ook bij ING, werken voor een modaal salaris of net daarboven. Die medewerkers zijn geen schuld aan deze kredietcrisis. Dat kan onmogelijk gesteld worden. Nee, maar dat is de belastingbetaler ook niet per se. En die nee, betaalt maar ook mee. Uiteindelijk zijn wij als medewerkers ook belastingbetalers. Mm -hmm. ja. Maar is het niet logisch dat de minister nu iets terug verwacht? Ook van de banken zelf, van het personeel, van de werknemers? Nou, er moet een, eh, zeg maar een discussie op gang komen... waarin wordt gesteld van wat nou wel reëel is... en wat niet reëel zou moeten zijn. Oh, dus er is wel over maar, te praten wat u betreft? Natuurlijk, er is mm -hmm. altijd over te praten. Ja. Waarom bent u dan zo verontwaardigd? Nou, ik ben niet zozeer verontwaardigd. Ik vind dat uh, er is een contract tussen sociale partners. Dat contract uh, dat heeft meneer Dijsselbloem ook gezien uh, op voorhand. Ja. Uh, dat is gesloten en dan vervolgens een contract op Daar ben ik pertinent tegenstander van. Ja. Nu is het zo dat de loonkosten bij banken hoger zijn dan in de rest van het bedrijfsleven. Ja. De gemiddelde bankier, uh, om even een beeld te krijgen, verdiende in 1991 34.000 euro. Nu is dat ruim 87.000 euro. Dat is een stijging van 157 procent. Dus dat mag toch wel wat minder? Ik weet niet, ik weet niet hoe u aan die getallen komt, maar die getallen sporen in ieder geval niet met de informatie die wij hebben. Wat verdient de gemiddelde bankier dan op dit moment? Ja, wat ik een gemiddelde bankier verdient, dat is, uh, uh, dat is afhankelijk van hoe je het indeelt in de klasse. Wat ik al gezegd heb, is dat meer dan de helft van de mensen werkt voor een modaal of net daarboven. Natuurlijk zijn er ook topsalarissen. En natuurlijk moet er ook gekeken worden naar de salarisconstructie bij banken, net zo goed als die ook bekeken zouden moeten worden bij andere bedrijven. Ja. Is de stijlte in het salaris niet te hoog? Ja, oké, okay, prima, dan kunnen we over praten. Ja. Ik moet ook even aan de Rabobank denken. Die zeggen, wij zetten eigenlijk al in op een normalisering van uh, het arbeidsvoorwaardenpakket. Hè? En dat heeft er alles ja. mee te maken dat uh, de Rabobank Nederland gewoon goed inziet, zeggen ze, dat uh, ja, de economisch-maatschappelijke omgeving verandert op dit moment. Ja, en een versobering, uh, die hoort daarbij. Die hoort gewoon bij ja. deze tijd. Ziet de IEG dat ook zo, of niet? Ja, dat klopt. Ja? Inderdaad, wij zetten ook in op een versobering. Dat betekent dat uh, bij ons het variabele loon is gevallen voor alle cao... Ja, uh, maar daar met... wordt u voor gecompenseerd, hè? Dat variabele loon wat is weggevallen. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Worden daar in drie jaar lang is daar een afbouwregeling op van toepassing. Ja. Dus het wordt niet zoals uh, het, het later, we het zo zeggen. Datgene wat aan vrije Beloon is ontvangen, wordt niet omgezet in vast salaris. Maar moet je op dit moment niet gewoon zeggen, uh, gewoon even niks erbij? De nullijn? Ja, je. maar dat is het ook. Dat is het uiteindelijk ook. Ja? ja. Hoe groot acht u eigenlijk de kans dat het voorstel van de minister in de praktijk gaat worden gebracht? Nul. No. Helemaal niet? Nee. Waarom niet? niet omdat ik, nogmaals, ik zeg het nog een keer, ik denk dat het een contract is tussen de twee partijen. Die twee partijen, en nogmaals, hè, nee. dus zeg ik, daar gaat het niet over. Maar die twee partijen moeten dan eh, het contract open willen breken. Waarbij de bonden het weer terug moeten leggen aan hun achterban. Mm -hmm. Maar goed, Dijsselbloem heeft wel aangekondigd dat hij druk gaat zetten hè, op, dat, op, die, op die onderhandelingen. Ja, ja dat mag. <laughs> Als er onderhandelingen gaande zijn, mag hij daar druk op zetten. Maar onderhandelingen die zijn afgerond, die zijn afgerond in deze contract. Ja, dat gaat gewoon niet op. gebeuren, denkt u. Nee, denk nee. Ik niet. Hij verwacht ook, uh, Dijsselbloem, dat de banken zelf wat gaan doen aan die salarissen. Daar zijn we al mee bezig. Daar bent u mee bezig. Ja. En uh, dat gaat zodanig gebeuren dat iedereen tevreden is uiteindelijk, denkt u? Dat neem ik wel aan. Kijk, ja. we, we kunnen het ons niet veroorloven om continu de publieke opinie tegen ons te hebben. Dus we zullen aanpassingen moeten plegen in datgene wat het publiek niet meer als acceptabel beschouwt. Nou ja, maar vindt u Want dat u de publieke kijken. opinie moet beïnvloeden of dat u werkelijk wat in moet leveren omdat het gewoon ja, niet meer kan in deze tijd? Nou, de publieke opinie is niet te beïnvloeden als je geen maatregelen neemt. Nee, dus dat gaat u wel doen. Het wordt allemaal ja. wat soberder. Ja. Dus meneer Dijsselbloem praat eigenlijk voor zijn beurt. Nou ja, meneer Dijsselbloem praat een beetje voor de buren. Ja, ja. en dan gaat het er niet over.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 Midden in Benedorm, tussen de hoogbouw, uh, is jullie winkel. Jolanda Wijmans, uh, Hollandse kazen, Hollandse worst. Ja, alles ja. Hollands, hè? Ja, alles is Hollands wat we hier verkopen, ja. Groot assortiment En gaat de zaak hier goed? Ja, we mogen niet klagen. We merken best wel dat we toch een aan het klimmen zijn. We hebben een hoop producten en uh, eigenlijk bij, voor iedereen wil ze wel wat. We vragen, als de mensen iets willen, dan kunnen we het bestellen. Dus dan uh, komt het vanuit Nederland. Dus we doen eigenlijk ons best wel. Ja. Ja. Goede zaken, maar als ik achter me kijk... daar staat Sirocco nog op de gevel. Ja. Dat was jullie restaurant. Ja, dat was ons restaurant. En dat was echt een groot restaurant met een heel hoge huur. En uh, ja, dat was gewoon niet meer bot te werken. Dus dan moet je keuzes maken. Dus uh, vandaar dat we kleiner zijn gegaan uh, naar een ander restaurantje. Alleen kleiner. Daartoe toe lopen? lopen? Ja, we lopen Oké. Okay. Want dit, deze, dit grote restaurant, dat ging niet meer? Nee, dat grote restaurant ging nog wel. Alleen uh, ja, de mensen geven gewoon minder uit. En dan, dan kom je niet meer aan je kosten. Die kan je gewoon niet meer betalen. Dus ja, dan moet je natuurlijk een keuze gaan maken voordat het echt te laat is. Ja, want en het gekke is de supermarkt, die gaat dus wel. Mensen gaan dus meer thuis eten. Ja, de mensen die, merken, die eten gewoon meer thuis. Je merkt gewoon uh, dat, dat toch de mensen een keuze moeten maken. We gaan op vakantie en uh, we geven gewoon minder uit. En dat is dus de supermarkt. Daar wordt wel uitgegeven, want je moet eten. Minder klanten in het restaurant, maar meer bezoekers in de winkel. Bart Gommans, wethouder in Lanousia, vlakbij Benidorm, ziet ook dat het in bepaalde opzichten wel meevalt met de crisis. Ik vind juist dat de markt voor van Nederlanders voor Nederlanders, dat gaat eigenlijk gewoon door. Die komen hier in grote getalen heen en besteden hier hun geld, hun pensioenen. En daar is natuurlijk weer een grote markt op. Dat zijn meestal ook de Nederlanders die voor Nederlanders werken. Het zijn in supermarkten, de, de dokter, de supermarkt of wat dan ook. En ik vind eigenlijk dat dat gewoon doorgaat. Maar ik heb ook met mensen gesproken die zeggen... ja, ik merk toch duidelijk, mensen ook met restaurants... ik merk toch duidelijk dat ik minder bezoekers heb. Ja, goed, het kan zijn dat uh, restaurants uh, uh, het merken... omdat de mensen dan uh, toch ietsjes meer op de centen passen... en uh, misschien een keer minder gaan uiteten. Maar nogmaals, was het vroeger zo dat iedereen hier geld verdiende. Als je een ei kon bakken, dan begon je een restaurant en dan, dan had je het gemaakt. Tegenwoordig is dat net zoals in andere landen, als in Nederland. Je moet een, een professioneel zijn, een goed plan opzetten, je moet je, moet je reserves hebben en, en nog een portie geluk. En dan kun je hier misschien ook je geld verdienen. Maar het is zeker niet makkelijker als een Nederlander. Ik zou eerlijk, eerder zeggen moeilijker. Hoe is het in uw eigen gemeente? Je hebt de Nederlanders. Uh, u bent ook wethouder voor de buitenlanders hier, uh, zal ik maar zeggen. Maar uh, hoe, hoe is het met de Spanjaarden zelf? Ik vind dat het hier aan de kust nogal meevalt. Wat niet wegneemt dat toch uh, heel veel mensen hier werkeloos zijn geworden. Uh, maar een deel van het jaar kunnen werken. Sterker nog, er zijn veel families waar alle leden werkeloos zijn. Uh, is dat te merken? Ja. Ik, uh, we hebben dus hier een voedselbank, uh, bijvoorbeeld in La Nucia. Uh, die is er altijd geweest. Uh, wat dat betreft is dat geen, uh, geen bijzonderheid. Maar de navraag is groter geworden. En omdat de navraag in alle gemeenten groter is geworden, uh, wordt het wel eens nauw. Ja, dat zijn de beruchte zakken, bakken. En daar zie je gewoon echt de mensen na sluitingstijd, als de, de supermarkt dicht gaat, dan worden daar de spullen in gegooid en dan zie je gewoon de mensen echt wel de, de spullen eruit halen. Echt verbaaswekkend wat voor leeftijden dat nog doen. Oh ja? Oudere mensen, die, die, die zie je gewoon in die bakken rijden. Ja, dat is meestal naar de sluitingstijd van de, de supermarkt. En dan uh, komen er toch wel een partij mensen aan. Sinds wanneer is dat? Nou, eigenlijk was dat altijd wel. Dat heb ik altijd wel gezien. Alleen, nu is het wel drukker. Maar eigenlijk was dat altijd wel. Het wordt wat drukker bij de vuilnisbak. Ja, ook dat. <lacht> Helaas wel, ja. ja. Nou is het hier vlakbij, hè, die ja. nieuwe zaak. ja. ja. We zitten om de hoek van de buurt Super. Dat moet het zijn. Ja. Zuurkool plus speklapje, 5 euro. Nou, dat is te doen. Nassi of Bami, of gewoon hier in Benidorm, soep. Ja, nou, dat uh, zijn de mensen gewend hier. Ja. In, in Benidorm aan de stampot. Ja, ja. Vind je dat gek, toch? Eh? Hé, eh? hé. Eet smakelijk. Dank je. Dank je Vaste gast van Sirocco. Ja, ja. Al, 20 jaar, hè? Minimaal 20 jaar. Oh. Ja. Dus, eh. En hoe, hoe, hoe ervaart u het nou? Want ze zitten nu sinds twee weken hier. Het andere restaurant moest dicht. Ja, ja dat, dat was eh, zonde, ja. ja. Dat is jammer. Ja. Ja. Maar ja, we weten hier wel, hoor. Het is ja. wat knusser, hè? Een nieuwe start in een kleine café met de vaste klanten. Ja, het is wat knusser natuurlijk allemaal, hè? Dus je hebt wel meer contact met de mensen. Ja. Normaal moest je hier rolsgaat staan en nou uh, kan je hem zo aflopen. Ja. <lacht> ja. Hoe ziet u de toekomst hier? Ja, ik zie het wel. Het zal wel goed gaan. Waarin willen is een weg, zeg ik altijd. Morgen in Crisis aan de Costa horen we de kok van het vorige restaurant van Jolande Wijmans. Doordat zij verhuist is naar een kleiner eetcafé, moet hij terug naar Nederland. De periode dat ze zeggen van het wordt beter, het wordt beter, het wordt beter. Ik zie het helemaal nog niet beter worden hier ook. Nee, want het is crisis aan de Costa, serie van Martijn Griemjers. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... Nederland@kro.nl. Straks, de paus treedt 28 februari om 8 uur s avonds af. Wat kunnen we verwachten die dag? Eerst nu het ochtendtumeur van Mart Smeets. Ik ben vrijwel atheïstisch opgevoed. Mijn moeder was van liberaal rode afkomst. Mijn vader was een uitgesproken liberaal. Zijn moeder, mijn omaatje, was Rooms opgevoed in Roermond. Ze kwam zelden nog in de kerk en bidden had ze afgezworen. Ze luisterde toch niet naar me, zei ze. Ik ben één keer naar zondagsschool geweest en heb twee bijbels in huis. Twee zeer dierbare geschenken. Eentje van mijn vader, de ander van een van mijn beste vrienden. Hij is de zoon van een dominee. Ik heb niets met welk geloof dan ook, maar laat een ieder vrij te geloven of te beleiden... Zolang geloof geen geloofsverdwazing wordt en zolang je geen inbreuk maakt op de denkwijze van het leven, sociaal, economisch of spiritueel, van een ander, is ieder geloof me om het even. Doe ermee wat je wilt, geloof, bid, beleid, steun of sterf voor je eigen God, als je maar van het bestaan, van het leven, van een ander afblijft. Nooit de voet tussen de deur, om het zomaar te zeggen. Intolerantie is een slechte eigenschap en geloofsintolerantie helemaal. Het spreekwoord een katholiek en een protestant op één kussen... daar slaapt de duivel dus tussen, is mij geheel vreemd. Ik vind in het zwart geklede protestanten soms te zwaar op de hand. Ik vind de luchtige beleidenis van de westgegroet katholiek te makkelijk... en het doet me te veel aan een circus denken. In Rome trek ik niet direct naar het Vaticaan en ik zal er ook geen openluchtmis bij wonen. Net zo min als ik in een matig verlichte en kille kerk op Jutland een streng protestantse Deense dienst zal bezoeken. Ik glimlach om, dank u voor de bloemen en denk nog soms wel eens aan die Poolse paus. Die met die ongelooflijke prettoogjes en dat indutten tijdens grote belangrijke bijeenkomsten. Ik vraag me wel af waarom het Rooms-Katholieke geloof... altijd een leider kiest wiens toekomst achter hem ligt. Is er in de rangen van langs de kant warmlopende... eventuele aanstaande pauze nou niemand te vinden die jong van geest... desnoods zeer streng in de leer, maar jong van lijf en vooral leden is... iemand die weliswaar levenswijsheid in zich draagt... maar die niet de breekbaarheid van de zichtbare ouderdom uitstraalt... Een goede veertiger of vijftiger, een koene wereldse manager... die de Rooms-Katholieke Kerk kan leiden zoals echte leiders leiden. Met EI dus. De laatste pauze ging het te snel de kant op van... leiden met een lange EI. Dat is wellicht wel het echte leiden voor een gelovige... maar ik zou het anders aanpakken. Je mag dan pas leiden, met een lange EI als je goed en voor een substantieel lange tijd goed geleid hebt. En voor de rest kijk ik met enige verbazing naar de paus en alles daaromheen. Mijn omaatje noemde het Romeinse poppenkast. Mijn omaatje was een heel wijs mens. Wijs met een lange ei. Morgen het ochtendumeur van Koos Postema. Ik meen me te herinneren dat ze uit België kwamen, Soul Sister... met The Way to Your Heart, 1988. Het is bijna vijf minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Benedictus is op het moment 2855 dagen paus... en zal als hij op 28 februari terugtreedt uit het ambt... 2871 dagen, oftewel bijna 8 jaar hebben gediend als kerkhoofd. Nou, wat gebeurt er precies op die 28e om 8 uur s avonds, het officiële moment van aftreden? Vraag ik aan Gerard Klaassen, vaticaandeskundige van de RKK. Welkom, Gerard. Dag, ik ook, Johan. Gaat dat aftreden uh, de 28e om 8 uur s avonds met veel toeters en bellen gepaard, denk je? Ik. Um... Verwacht dat er wel toeters en bellen zullen zijn. Niet omdat Benedictus de 16 dat zelf wil... want dat is een zeer serene, een beetje schuwe paus. Mm -hmm. uh, de man houdt niet zo van toeters en bellen. Maar het kan niet anders dat bij een afscheid van deze paus... die inderdaad acht jaar de kerk gediend heeft... Uh, dat daar toch enig ceremonie aan te pas zal komen. We weten het niet, nee, want het omdat is, het uh, nog nooit uh, is vertoond. Nou ja, vijf eeuwen geleden. Ja, bij een meneer die trouwens ook, dat vind ik ook bizar... ook Benedictus heeft. Nou, er heen? is, uh, dat weet bijna niemand, maar er is een naamgenoot... Van van deze paus. Benedictus is de negende geweest. En wij schrijven dan... 1044, die is afgetreden. Uh, zou afgetreden zijn. nadat hij zijn ambt had verkocht aan een oom. die zich volgens Paus Gregorius VI noemde. En onder druk van de toenmalige Romeinse keizer Hendrik III. zou deze Gregorius. overigens daarna ook weer vrijwillig afstand hebben gedaan van het pauschap. Mm -hmm. Dus uh, we spreken vaak over uh, Celestinus V. Uh, die is inderdaad uh, als, als monnik eigenlijk afgetreden. En uh, je hebt ook nog Gregorius XII. Maar. Benedictus IX, een naamgenoot, die heeft dezelfde stap gedaan als deze Jozef Ratzinger. Ja, wat is in de naam? Um, Het tijdstip, acht uur s avonds. Uh, weet jij waarom de voorkeur van Benedictus daarna uitgaat? Nee, dat weet echt helemaal niemand. En, en dat is ook echt gissen. Uh, ik heb ook uh, gisteren. Waarom uh, is de dag zo lang? Is dat uh, Nou, dat als ja, je zo de hele dag moet met, alle, je, met die toeters en bel? het zou goed kunnen dat de paus zijn, een, een toespraak gaat houden waarin hij zijn pauschap overschouwt ja. en uh, dat heeft hij een, een rechtstreeks verbinding met de actualiteiten bij wijze van spreken op primetime uh, om, om acht uur de verwachting is, ik al Johan, dat de paus een consistorie bijeen zal roepen een consistorie is een vergadering van kardinalen meestal is dat als de kardinalen beëdigd worden of de kardinalen tot het kardinalaat verheven worden, zoals het officieel heet. En um, de paus spreekt eigenlijk praktisch nooit buiten zijn kardinalen. En de verwachting is dat hij dat zal doen. Dus dat betekent ook dat dus de verzamelde kardinalen die in een conclaaf een paus gaan kiezen, ja. er al heel snel bij zullen zijn. Ja. En, en dat is ook eventjes de vraag van wat gebeurt er uh, als... als als Deze Benedictus dus vertrokken is... hoe snel is er dan een conclaaf? Ja. Dat zal er dus waarschijnlijk gaan het het snel adem... zijn. Ja, gaan ze meteen door? Nou, niet uh, in een conclaaf. Want uh, de paus, Deze oh. Benedictus... zal zeer waarschijnlijk... zo goed als zeker... geen deel uitmaken van een conclaaf. Want dan regeert hij mee... Uh, over zijn eigen opvolger. Ja. Uh, dat zal hij niet doen. Uh, trouwens ook het maar dicemar. goed, dan kan hij toch gewoon zeggen... Uh, uh, over twee uurtjes begint het conclaaf... maar ik ben er niet bij. Nee, want een conclave betekent met de sleutel. Kijk. En een conclave is altijd een afgesloten uh, gebeuren ja. in de Seychelles Kapel. Het is niet de verwachting dat een uh, deelnemer daar weer uit vertrekt. Dat is helemaal tegen de regels. Ja. De verwachting is, nou ja, dat wordt dan geroepen nu, uh, dat ze de voor Pazen wel uit zijn. Hè? Ja. Wordt er ook nog rekening gehouden met het scenario dat dat niet gaat lukken? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd nog helemaal niets over gehoord. En ik verwacht dat ook niet. Want waarom zouden ze er niet uh, uit kunnen komen... Uh, in oh ja, de vier weken die, weet die er niet. dan staat? Ik weet niet hoe de verhoudingen liggen. Nou, de, kijk, je moet bedenken... dit is een uh, schouwspel van uh, een aantal kundige knapen, die kardinalen... <laughs> die heel goed knapen. van elkaar weten wat hun kracht is... Ja. En, die elkaar al lang en breed getest hebben. Dat doen ze natuurlijk in Rome bij de ministeries, de, de dicasteria's van de, de katholieke kerk. Mm -hmm. hè? Daar de leiders daarvan, de prefecten, die kennen elkaar door en door. Um, en um, nee, het is wel. Uh, ze hebben elkaar getest. En de kandidaten, waarvan nu de profielen al een beetje zichtbaar zijn... daar zal er, zal er stellig eentje uit gekozen worden. Ja. Goed, en Benedictus zelf, uh, hoe gaat hij ja. zijn laatste dagen uh, slijten? Nou, dat heeft hij dus aangekondigd. Hij, heeft, um, dus hij gaat naar um, Castel Candolfo, dat is het pauselijke buitenverblijf. Ja. Uh, daar gaat hij bij komen. Hij gaat ongetwijfeld geleerden als hij is een boek schrijven. Ja. Verwachting is ook dat hij een boek gaat schrijven over het pauschap. Dat kan hij doen, want hij heeft zijn leven. Dat is voor de eerste keer dat een paus over zijn eigen pauschap kan schrijven. Ja, dat is ook een unicum. En daarna gaat hij terug naar um, um, het uh, Vaticaan. En daar wordt in een oud zusterklooster klooster een ruimte voor hem uh, beschikbaar gemaakt... waar hij de rest van zijn leven kan leiden. Ja. Belangrijk is dat hij dus niet naar Duitsland gaat. He, de de, de die dachten dus dat ze met zijn benedictus nog oud konden worden. Maar dat kan alleen in Rome. Oké, okay, dankjewel Geert Klaassen voor deze bijdrage. Tot zover KRO, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En u kunt ons natuurlijk volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws, lijn 1 met Jeroen Wilaart. Goedemorgen Jeroen, waar ben jij vanochtend? Je, uh, we zitten in... Uh Kielengat, althans, zo heet het nu nog tijdens de carnaval, Breda. Vlak bij het bierreclamemuseum aan de Haagweg. We gaan het niet hebben over bier, maar wel over roken of niet roken bij het bier. Wordt vandaag over gestemd in Den Haag. En Jan van der Putten vertelt in het nieuws of de stemmen al geteld zijn. Radio 1, het NOS Journaal. Het eh, lijkt erop dat de Kamer dan eh, wel vandaag voor een algeheel rookverbod gaat stemmen. Het zou betekenen dat ook in kleine kroegen de asbakken weer van tafel moeten. Het roken in eenmanszaken wordt nu gedoogd. Zometeen dus meer bij Jeroen Wielaert. Eh, België moeten vijf verdachten van de mishandelingszaak in Eindhoven uitleveren aan Nederland. Dat heeft de Raadkamer in Turnhout bepaald. De verdachten hebben 24 uur om tegen de beslissing in hoger beroep te gaan. Ook China heeft de Noord-Koreaanse kernproef scherp veroordeeld. Maar China, de grootste bondgenoot van Noord-Korea... zegt niets over eventuele strafmaatregelen. Minister Timmermans noemt de kernproef een onverantwoordelijke provocatie. En deze winter is door werkgevers in de bouw... voor één op de vijf bouwvakkers misbruik gemaakt van de vorstverletregeling. Bouwvakkers waren gewoon aan het werk gezet... terwijl de werkgever had gemeld dat er vanwege de vorst niet kon worden gewerkt. En dat blijkt uit controle door uitkeringsorganisatie UWV. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWD-verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen knopend Watergaasmeer en Muiden 4 kilometer. Vanwege een aanrijding tussen de knopende Diemen en Muiden... zijn twee rijstroken dicht. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat tussen Naarden en Muiden-Oost 4 kilometer. De N31 Leeuwarden richting Drachten is dicht bij Drachten. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Een rookruimte. Ik zie hem voor me. Ergens, ik zeg niet waar. Het is een treurig deel van het café aan het kruispunt. De vaste jongens zitten gewoon gezellig te roken aan de bar... Leuke eenmanszaak met die rookruimte als stil museum voor vergeefsbeleid. Bij mij in de stad ken ik een café waar ze heel streng zijn met dat rookverbod. Tot zeven uur. Dan komen de asbakken op tafel, hoeven de rokers niet meer buiten te staan kleumen. En die zeggen in koor alsof het over de paus gaat... HB moes pafam. Het is bekend... Roken is dodelijk. Beter niet doen. En ook daarom gaan ze vandaag in Den Haag stemmen... over de handhaving van het rookverbod. Tegen uitzonderingen dus voor de kleine kroeg. Want zover is het gekomen sinds de instelling van het rookverbod... een paar jaar geleden. Stemt u mee met de meestemmers? Of bent u het eens, uh, bent u het eens met de initiatiefnemers van de ChristenUnie? Of zegt u met mij het is verboden... Te verbieden. Niet betuttelen. 0800 1121. 0800 1121. Daarop kunt u meestemmen en meepraten. Tweeters kunnen hashtag lijn1 betwieten. En mailen kan naar lijn1 apenstaatje.nl. Waarom maak ik niet meer smoren in mijn eigen het was hier zo gezellig en alle mannen lachten mee. Want daar nou stond iedereen te smoren buiten op de stoep. Voor de buren zijn ontzorgen van al dat luid geroep. Want mij nou stond ik hier te smoren buiten op het trottoir. Niemand kan genieten, zo'n cirk, zo'n bazaar. Maar als die vrolijk is een klucht, blijft alles op frisse lucht. Als die vrolijk is in een klucht. Dat is een toffe Vlaamse gast, Johens met het Rokerslied. Nou ja, de, de, de portee is wel duidelijk, zijn boodschap is wel duidelijk. Ook voor Willem van den Oetelaar, die is voorzitter van... Clean Air Nederland, en die hangt aan de lijn bij ons in de bus in de Haagweg in Breda. Uh, meneer van der Oetelaar, u bent dus duidelijk voor Schone Lucht. Is het vandaag een grote dag voor u, met die stemming in Den Haag? Ja, dat, we vinden het wel heel spannend. Maar ja, eigenlijk weten we al wel dat inmiddels een meerderheid van de politiek ook vindt... dat het niet langer zo kan met dat slagberende en onduidelijke beleid. Iedereen heeft eigenlijk wel behoefte aan helderheid en vooral aan een prettige omgeving om uit te kunnen gaan. Is het een feestelijke dag voor u? Nou, het is de op maat na een feestje, laten we zo zeggen. De champagne wordt vast in de koelkast gezegd, maar nog niet opengetrokken. En u rookt er vanavond geen sigaretje bij? Nee, dat denk ik niet. Nee. Vroeger, vroeger wel gerookt, net als ik, en ermee gestopt. Maar... Uh, ik heb wel eens uh, wat gerood. Ik heb eigenlijk nooit sigaretten gerood als dus een tijdje aan een uh, sigaren, Dat vond ik wel lekker, moet ik zeggen. Maar ik uh, ben ik wel eens een keer geschrokken van het effect daarvan. En toen dacht ik van ja, wat ben ik eigenlijk mee bezig? En ik heb nooit besloten om te stoppen, maar heb het gewoon niet meer gedaan. Nou, ik zeg er gelijk dat is mijn rookverleider. ik heb niet, niet een, een echt sterk rookverleden, moet ik zeggen. Uh, ik wel. Ik zeg, na acht, ja. bijna tien jaar gestopt te zijn, dat ik af en toe stiekem er wel eens eentje mee paf. Dus uh, gewoon hartstikke ja, eerlijk ja. ben ik daarin. En dat doe ik ja. dan ook nou. in een café. En dat vind ik gezellig. Maar ja. uh, ik ken um, een, een liefde van me, die wil absoluut niet naar het café, omdat het, omdat het de meurt van de rook. Dus ja, daar ja, wordt nou, verstillend over gedacht. Dat, dat, dat is dus waar het over gaat. Ja. Dat is nou precies wat het over gaat. Als je rookt, uh, dat lijkt me ook niks zo lekker als je kunnen roken in een café of kunnen roken na het eten in je restaurant. Of uh, kunnen roken tijdens een vergadering op je werk. Dat, dat, als ik zou roken zou ik dat ook allemaal graag willen. Dat klopt. En toch. Maar helaas is het zo dat we ook nog met uh, een driekwart van de mensen in Nederland zitten die ervoor kiezen om niet te roken. Juist omdat dat uh, een stuk gezonder is. En ja, die lopen toch wel gezondheidsschade op van, uh, van het feit dat ze roken. En juist daarom hebben we ook met elkaar afgesproken van. Nou, als je rookt, prima, maar niet voor anderen bij zijn... Nee, dat snap ik. Dat is, het heeft ook zo'n asociale kanten. Maar uh, u had het in het begin van uh, uw betoog ook over het zwabberen. Uh, ja. En ik vertelde over die rookruimte daar in het café... wat ik niet nader ja. zal noemen. Die daar dus echt permanent leeg staat. Maar ook ja. als, ook ja. als, en ze breken hem niet af, terwijl ze toch blijven paffen. Uh, het is een soort anarchie. Dat, dat, dat komt ook voor. Nou, ik weet niet of het een anarchie is, maar het is, kijk, het is een, een wat onduidelijk en een zwabberend uh, beleid van de overheid. Wat ertoe heeft geleid dat, dat bijna niemand meer weet waar hij aan toe is. Ik, ik als ik het vrienden vraag, niemand weet of je eigenlijk wel of niet mag roken in de kroegen waar het dan wel of niet mag. Ja, met zo'n onduidelijkheid valt het natuurlijk niet uh, te handhaven. En er zijn altijd ondernemers die uh, profiteren van die situatie... en dat uh, toestaan dat er overal een sigaretje opgestoken wordt... Ja, net zolang tot er straks echt een wordt. gehandhaafd wordt. En ja, dan is het ook al snel afgelopen natuurlijk. Ja, Als er echt... mensen nu het plaatje uitslaan, dat geloof ik wel. Die eigenaar die, uh, is gewoon het meest gebaat bij een kroeg die goed draait... met de klant Dizzy, ja. die zich lekker voelt. Dus ja. um, die wil met zijn klanten ook niet betutteld worden. Kunt u zich nee. dat voorstellen? Natuurlijk, dat, uh, dat lijkt mij ook. Dus ik zou ook niet uh, betutteld willen worden door een kroeg-eigenaar... Die, die zegt van ik uh, bepaal zelf wel of je er ook wel of niet uh, toe kunt staan. Ik zou daar gewoon uh, helderheid in willen als, als consument... Want ik wil met mijn kinderen in een restaurantje kunnen eten of in een kroegje op zondagmiddag wat kunnen drinken zonder dat er gerookt wordt, zonder dat die kinderen schade oplopen. En ik wil wel helemaal niet als mijn kinderen straks uitgaan in de discotheek of de kroeg, dat ze daar een eerste sigaret op gaan steken en ze op die manier aan het roken gaan. En als ze nou, dus de, die, keus, als ze nou de keus hebben, tussen een café waar het allemaal niet mag, en waar ze het sterk handhaven. En een café of een disco waar het wel kan, dat is, dat is toch uh, eigenlijk veel. Um... Nee hoor, ik denk dat, dat ik denk, het zou misschien wel heel sympathiek klinken, maar kijk, de werkelijkheid is, en dan moeten we misschien even terug naar die maatregel die de minister in 2010 genomen heeft door het roken in koegjes zonder personeel toe te staan. Dat ging om een, om een dat het beeld was eigenlijk van een koegje ver weg in de wijk waar alleen maar rokende oude mensen kwamen en die nergens last van hadden. Ja, dat beeld zijn misschien weinig mensen op tegen. Daar zou ik ook nog geen moeite mee hebben. Maar de werkelijkheid is een hele andere. Dat is namelijk dat ook die koekjes zonder personeel ook in de stad zitten, op een pleintje. En een buurman hebben die ook een koekje heeft. En dan zou die buurman het roken niet mogen toestaan, omdat hij toevallig een personeelslid in dienst heeft. En jij mag het wel, omdat jij nou nog geen personeelsleden hebt. Die de familie dat staat. Dat is een hartstikke oneerlijke situatie als het over concurrentie gaat. En daarom staan ook zoveel ondernemers dat roken gewoon naartoe in hun zaken. Omdat je gewoon anders... Ja, anders ongelijkheid creëert. Dus en we zien dus dat inmiddels in de helft van de koe ook rookt Dat om die reden... De duidelijkheid van Willem van der Oetelaar... voorzitter van Clean Air Nederland... wordt fors op, uh, gemaild en getweet. Jan Bakker, het geweten van lijn 1... die zegt dat de politiek zichzelf met het zogenaamde rookbeleid... volstrekt belachelijk maakt. En zegt hij waar het werkelijk om gaat in deze... in deze tijd ook, het zorgbeleid... dat is blijkbaar te moeilijk voor deze amateurs in Den Haag. Een aaneenschakeling van schandalen en chaos die met de dag groter wordt... en waarvoor roker en niet-roker de rekening betalen. Uh, is iemand die eens is met de ChristenUnie, woont in Frankrijk... het land van notoire rokers, is hier al jaren geleden ingevoerd... en niemand heeft er problemen mee. Ik ben net een paar weken rookvrij en rookte als ik weer zo nodig moest... mijn sigaret gewoon even buiten onder de luifel... en de cafébaas deed dan even de warme lamp aan. Ja, zo kan het ook. En een apenstaartje Rob Velders zie ik hier... Ze maken de horeca kapot. Laat een ondernemer zelf kiezen. Sticker op de deur. Hier wordt niet ofwel gerookt. In de bus. Want we hebben ook gasten in de bus. Lenny Sinke, die is eigenaar van kroeg Bierreclame Museum Breda. Ik noemde het al. Prachtige tent. Vol met inderdaad schitterende reclames. Uh, Lenny Sinke, ik zag er niet één bordje bij voor sigaretten. <lacht> Nee, het gaat ook echt over de bierreclames bij ons. Ja. En die kun je onder het genot van een biertje en graag ook een tabak um, nuttig. Jij bent secretaris van Natte Horeca Nederland. De Belangenvereniging voor kleine, honden, kleine Horeca Ondernemers. Jan Hemmer. Partner zit er ook bij en die heeft uh, een uh, iets op zijn T-shirt staan wat een beetje doet denken als roken, uh, aan uh, wat er op de pakjes staat. Roken is dodelijk. staat op die pakjes, maar hier staat niet rokers sterven ook. Jan Hemmer, dat is ook weer zo'n statement, hè? Uh, ja, dat is echt een statement. En uh, ik ben het ook helemaal niet mee eens dat uh, van die uh, ja, christelijke Taliban-partijen en hun vrienden daar uh, onze vrijheden mee uh, gaan aanpakken. Ook niet eens met Willem van de Oetelaar. Voorzitter, die man achtervolgt onze cafés al uh, jaren met rechtszaken. Hij heeft ook weer, nou weer beroep aangetekend tegen een andere rechtszaak. Uh, die, die, die mensen willen gewoon, uh, willen en weten gewoon ons uh, ja, benadelen met hun wetten en regeltjes. En we leven in een vrij land. En ik vind als kastlijn zijnde dat ik zelf uit mag maken wat ik doe in mijn eigen tent die ik zelf betaald heb en waar ik belasting voor betaal. Wij zijn niet illegaal bezig of zo. We verkopen geen illegale producten, zoals in een koffieshop bijvoorbeeld, waar je wel uh, drugs mag roken. Nee, het is gewoon een legaal product. Uh, en uh, onder het genot van een drankje en een uh, sigaartje erbij kan het gewoon hartstikke gezellig zijn. En daar heeft meneer Van der Oetelaar en ook de ChristenUnie zeker niet... hoeven daar eigenlijk niet mee te bemoeien. Even aansluitend op uh, die tekst op jouw borst. Niet rokers sterven ook. Ik heb hier een tweet. Er is maar één ding in het leven waar je aan dood gaat, en dat is aan het leven. Als je niet dood wilt gaan, moet je niet leven. Ja, nog zo één. Gezondheid gaan we dan ook de fastfood restaurants verbieden. Meeroken? Zijn de eenmanskroegjes eenmans de enige uitgaanlocaties? Kroegen met personeel? Rookverbod. Eenmanszaak graag aan de eigenaar overleven. Nou jij weer, Lenny Sienke. <laughs> nou, zo is het inderdaad. Ik bedoel, de, de kroegeigenaar. De, de, dat was al discriminatie in de tijd uh, dat het rookverbod werd in, uh, ingevoerd. Toen is besloten dat de kleine kroegen een uitzondering vormen, omdat uh, ze te klein zijn eigenlijk om een rookruimte te maken. En toen is besloten om, om, uh, om daar dus een uitzondering voor te maken. Die regels zijn duidelijk, die regels zijn er. Ik ken eigenlijk weinig regels die zo eenvoudig zijn. 70 meter uh, maximaal aan oppervlakte en geen personeel. Dan denk ik, nou, je benadert geen personeelsleden. Daar is het hele rookverbod uiteindelijk om begonnen. En, uh, Laat mensen zelf kiezen. Ik bedoel, we zijn een publieks toegankelijke ruimte. Dat zijn de kleine cafés, dat zijn alle cafés. Mensen mogen kiezen of ze binnenkomen, ja of nee. Je benadeelt daarmee niemand. Mensen hebben de keuze om binnen te gaan in een uh, café waar gerookt wordt of waar niet gerookt wordt. En iedereen is gelukkig en iedereen is blij. Nou, ja. simpeler kan dat toch niet. Jan Hardenberg zit ook in de bus. Hij is eigenaar van een lunchroom, de Frontberg, hier in Breda. Met een prachtige rookruimte. Ja, die, kun je er uh, ook vrij lunchen? Bij mij kun je rookvrij lunchen. De mensen hebben de eigen keus om in de niet-rokersruimte te zitten of in wel de rokersruimte te gaan zitten. Maar ik moet heel eerlijk zeggen: de rokersruimte zit continu vol. Ja, en heb jij daar dus een heel klein oppervlakje dat eigenlijk ongebruikt blijft? Wij hebben 32 zitplaatsen in de rokersruimte. En, en de niet-rokersruimte? En dat is 24 zitplaatsen. En buiten het terras 40 zitplaatsen. Maar met dit weer is het terras een beetje koud. Maar de rokersruimte die wordt zeer goed bezocht. En ik vind ook dat, het, dat de wet ontiegelijk duidelijk is. Uh, zaken met personeel mogen niet roken. Ik wil niet zeggen dat ik het er wel of niet mee eens ben. Maar het is eigenlijk de bescherming is de wet gekomen voor je personeel. Als je geen personeel hebt, hoef je niet voor jezelf beschermd te worden. En de mensen hebben hun eigen keus. Gaan ze wel of niet in een bepaalde ruimte of een bepaald café bezoeken... waar wel of niet gerookt wordt. Heeft Jan Hardenberg personeel? Ik heb personeel. Mm -hmm. En een rokersruimte waar niet in bediend wordt. En je was de eerste die een boete kreeg? Hè? Helaas wel. Wanneer is dat gebeurd? Dat is gelijk in 2008 gebeurd. Hoge bomen vangen, veel wind. Want ik was ook een van de eerste die uh, protest aantekende. Dat was nog onder minister Klink. Klopt. Die het allemaal heeft ingevoerd destijds. Was niet erg populair bij de kroegbazen. En ook niet bij Jan Hardenberg van de lunchroom? Absoluut niet. Waarom deden toch? Omdat wij een tijdje gestopt zijn met roken. De omzet kelderde behoorlijk met 33,8 procent. Dat heb ik allemaal keurig netjes bijgehouden. We hebben de politiek uitgenodigd. Onder andere de politiek, het CDA van Breda, is bij ons geweest. We hebben samen naar oplossingen gezocht. Siska Jollesmaas van het CDA is bij ons geweest. Ze heeft kunnen constateren dat er op zaterdag bij ons gewoon niks meer te doen was. we dus hebben met eigen ogen kunnen zien dat er naar een oplossing gezocht diende te worden voor de horeca-ondernemers. Uh, om eventueel hun zaak aan te passen, ja of nee. Ook daarin heeft de politiek ons laten barsten. De politiek heeft het graag tegenwoordig over marktwerking. Maar je hebt het dus gemerkt hoe het werkt in de markt... als er niet gepaft mag worden. Mag wij, worden. Hebben, wij hebben dat heel duidelijk gemerkt. En uh, ja, die cijfers willen ze niet zien. Ze komen alleen maar met andere cijfers. Maar de realistische cijfers die wij echt keurig netjes hebben bijgehouden... boekhoudkundig onder, on, uh, onderbouwd zijn... Die hebben ze gewoon niet willen gaan bekijken. Want het was gewoon de waarheid. En het CDA Breda die is toen de tijd ook bij ons uh, in de zaak geweest. Die hebben kunnen constateren dat er inderdaad uh, geen publiek meer was. Omdat wij toch in een bepaalde wijk zitten... Wat je kan vergelijken met een buurtcafé, met veel oudere mensen op een overdekt winkelcentrum in een van oudere wijk, mm. rondom de bejaarden te huizen. Zo'n gezellige oudere wijk. Juist, en ik ga iemand van 80 jaar niet onder het genot van zijn borreltje verbieden om een sigaretje bij mij te mogen roken. Die mensen willen het zich ook zelf niet laten uh, verbieden. Ik kreeg opmerkingen naar mijn hoofd van Jan. Ik heb gevochten in 4045 voor mijn eigen vrijheid. En die zal nu ontnomen worden. Ik denk even aan de tweet van Zuigbot op dit punt. Over wa zware wapens hebben we het de oorlog. Zuigbot die tweet. Ga eerst maar explosiemotoren of kruisraketten verbieden. En Ad uit Almere... Uh, Lijn 1 heeft hier getweet. Stop met het betuttelen. Roken is slecht, alcohol is slecht. Maar laat de keus aan de gebruiker en niet aan Den Haag. Willem van der Oetelaar, voorzitter van Clean Air Nederland. Ik heb je al even een tijd niet gehoord. Maar uh, inmiddels is er heel veel langsgekomen. Uh, het belangrijkste ja. wat ik eruit hoor is uh, uh, de bevestiging van onderzoeken die door de politiek in twijfel worden getrokken... maar die heel duidelijk uitwijzen dat, er een, uh, dat, dat de, de, de klandisie gewoon daalt... en dat ja. de eigenaar van Luus Groen, bijvoorbeeld hier in Breda... er schade van ondervindt. Ja, dat hoor ik ook. En, en, en uh, godzijdank is het niet zo dat inderdaad de omzet met, uh, met een derde deel... Uh, teruggevallen uh, zou zijn van de horeca. Want dan zou het echt een ramp geweest zijn van Nederland... Maar inderdaad, een rookverbod heeft een gewenningsperiode en, en dat betekent een aantal, een, een, een, misschien twee tot drie maanden terugval van de omzet. Dat, dat wist inderdaad de ondernemer ook al bij het invoering van het rookverbod. Daar heeft ook het kabinet heel duidelijk voor gewaarschuwd en ja, dat is heel vervelend. Maar nee, meneer, die, vanaf... uh, die, die tijd is nu uh, vijf jaar achter ons en uh, gelukkig <laughs> zien we in, in, inmiddels een heel andere situatie en is die... Uh, 30% daling ook niet blijvend gebleken. Dus dat is het goede nieuws, ik. Maar wat ik ook net hoorde uit de reacties... en niet uh, hier in de bus, maar van de tweeters... is het getuttel... Ik zeg, ja, verboden, het is verboden te verbieden, zeg ik. We leven in een vrij land. We hebben die vrijheid bevochten ja. met z'n allen. Vanaf die twee ja, nee, Wereldoorlog. Ja, dat klopt, maar dat, dat, dat is ook een heel reëel. Dat, dat debat is eigenlijk al, dat wordt al, al tien, twintig jaar gevoerd denk ik, in Nederland. Hè? Wel, wat doen we daar nou mee? Want ja, goed roken is uh, mensen roken hebben vaak ook het gevoel dat het een eigen keuze is om te roken. Ja, en daar tegenover staat dat de mensen die niet roken... er ook echt gezondheidsschade van ondervinden. En dat is dus een debat wat je moet voeren met elkaar... en waar je toch echt wel regels over af te spreken hebt. En Nog een tweet. Het ja, debat is eigenlijk al vijf jaar geleden beslecht. Dus nee, nee helemaal, helemaal, niet, helemaal niet, helemaal niet. Want de tweeters, uh, die gaan maar door. Die, hier hebben we er een van Odin, die zegt... Dit noem ik terreur. Een klein percentage van kleine cafeetjes onderwerpen... aan de machtswellust van sommigen. Dus ja, Goh, het krijgt wel een interessante wending. Maar ik heb eigenlijk... Een, een, een, Want het gaat over die kleine uitzonderingen. Waarom kan dat nou niet? En dat is... Uh, nou, uh, mijn vraag is eigenlijk... Maar die vraag heb ik veel meer van, van mevrouw Sinken... Of meneer Hardenberg... Van, als het nou zo'n duidelijke regelgeving is in Nederland... hoe kan het dan dat er inmiddels toch in meer dan de helft van alle kroegen... en ook in bijna alle discotheken weer gerood wordt? Lenny Sinken. Omdat de handhaving niet goed is. En die handhaving ligt niet bij de kleine cafés. De handhaving ligt bij de VWA en ligt bij de overheid. En waarschijnlijk kost het uh, te veel geld. De VWA is? De uh, voedsel- en warenautoriteit in Nederland die dat controleert. Uh, tot 1 januari dit jaar. Maar goed, dat is een andere discussie. En uh, omdat er dus blijkbaar niet voldoende gecontroleerd wordt... omdat zij de, de, de taak niet... Uh, voldoende kunnen uitvoeren, wordt de bal uh, teruggespeeld naar de kleine cafés. Maar ik kan me niet voorstellen dat het de bedoeling is dat cafés, dat horecaondernemers gaan bloeden voor de wetsovertreding die iemand anders begaat. Dat, dat kan niet de bedoeling zijn, dat kan ook niet waar zijn. En het lijkt me zeer, zeer sterk dat daarom de kleine cafés dus uh, mo moeten hun, hun mooie uitzonderingsregel moeten inleveren. Jan Hardenberg. Uh, uh, wat vindt Jan, eerst Jan Hardenberg, uh, meneer ja. Van Doetelaar. Ik sluit me helemaal bij Lenny Schenke aan. Het is gewoon de fout van de nieuwe VWA. Hm. Zij controleren niet goed. Zij, uh, zij, zij komen op te veel plekken terug uh, waar wel goed gehandhaafd wordt. Ze hebben veel meer tijd, ze kunnen veel meer energie erin steken... in bedrijven die zich niet aan de wetsmaatregelen houden. Meneer Van der Oetelaar, de VWA is hier ook een partij... met een heel duidelijke, misschien wel dubieuze rol? Nou, dubieuze, dat denk ik niet. Maar ik ben het eigenlijk heel erg eens met, met, met, met meneer Hardenberg en mevrouw Zinke dat, dat het echt heel erg te kort schiet met die handhaving... En ik vraag me eerlijk gezegd af of, of je dat nou uh, kunt verwachten van de overheid... dat ze zoveel controleurs en inspecteurs op staat laten rondlopen. Dat lijkt me toch ook een, een staat die we niet willen met elkaar. Maar u bent het dus om een, ander, staat... u bent het om een andere reden eens, eigenlijk? Ja, ik ben het uh, met hun eens. Kijk, het is zo dat die handhaving uh, zeer sterk zou verbeteren... als je een kroeg die inderdaad een overtreding is... gewoon voor twee weken ook sluit. Dat, is, dat staat ook in de wetgeving in de meeste landen wel. Uh, ik zie Lenny Sinker <lacht> voor mij nu gaan zitten koken, ongeveer. Ja, <lacht> meneer ja, skat, maar meneer maar Van dat, de Hoetelaar, helpen. Zijn wij in dezelfde democratie? Of, of komt ja. u uit een ander land? Ja. Want ik geloof niet dat we het hier ja, nog over democratie hebben. Dit is niks, okay, heeft niks meer met vrijheid te maken. We dat, zijn geen misdadigers of zo. We zijn ofzo. geen misdadigers, nee, absoluut niet. Nee, deze opmerking zijn te schandalig schandalen handen. voor Nee, nee, nee, met dit met kan de, niet met wat u zegt. Met beleid. Even, de, even de zin herhalen, meneer Van der Oetelaar, voorzitter, Klineer Nederland. Ja, ik zeg dus, het lijkt op dat we wel met de mond willen handhaven, maar niet in werkelijkheid. En, uh, willen we nou met elkaar een gedoogbeleid voor het roken? Of willen we nou dat we met echte maatregelen gewoon de afspraken... die We We, we willen een, we een vrije keuze. En er zijn maatregelen. Just. Alleen moeten die op de juiste manier gehandhaafd worden. En daar is zat personeel voor. Alleen als ze het maar op de juiste manier in de juiste volgorde doen. Een bedrijf wat goed in orde is, hoef je niet nog een keer te komen bezoeken. Ze zijn bij mij vijf keer geweest. Ze hebben gezien dat ik me keurig netjes aan de regels hou. Dan hoef je niet meer te komen. Dan moet je de bedrijven pakken die zich niet aan de regels houden... en daar de strafmaatregelen of de boete opleggen. En de kleine en, en, de de, en de bedrijven. Horen, in Nederland zijn. En dat de bedrijven. Keer moeten worden. Weet je hoeveel, nieuwe, hoeveel mensen er bij de VWA zijn aangenomen. toen het rookbeleid inging? Ja, en daarom kun je ook beter het hele rookbeleid afschaffen. Er moet gewoon overal gerookt kunnen worden. Iedereen moet gewoon vrij zijn in wat te doen in zijn eigen café. Wat je zelf voor betaald heeft, wat je belasting voor betaald. Wat eigendom is, die keuze moet er zijn gewoon. En niet dat het van bovenaf opgelegd moet worden. door uh, bewegingjes uh, van die vage bewegingjes. Net als Clean Air, Stivoro en dergelijke. En ChristenUnie. Da er moeten gewoon weer vrijheden komen. Maar waarom uh, wordt alles gedoogd als het over drugs gaat, maar er wordt niks gedoogd als het over tabak gaat, meneer Van Oetlaar? Ja, nou ja, goede vraag. Maar we hebben het uh, volgens mij nu over tabak. En uh, ik, ben het, uh, ik denk juist door dat gedoogbeleid van de overheid en al die onduidelijkheid... Nou, volgens mij is drugs veel schadelijker... Uh, Drugs zijn veel schadelijker. Daar u natuurlijk ook wat aan doen. Daar doet hij helemaal niks aan. Dat mag allemaal gedoogd worden. Heel Nederland die, uh, die, uh, die, die, die doet wiet verkopen en wat dan ook. En je mag niet eens een eigen nou, tente sigaretje. Uh, als u uh, vindt... Jan, Hemmer, Jan Hemmer, daar wordt ook tegen opgetreden, maar uh, tegen die wiet uh, hey, overvallen in, uh, in, op zolders en in kampen waar het gebeurt. Uh, Martin aan de telefoon, want we hebben ook bellers naast al die tweeters um, op 081121. Martin, vertel. Ja, hallo. Ik hoorde een paar keer en ook je gast het woord betutteling gebruiken. Ik moet altijd een beetje lachen als ik dat hoor, want let maar eens op eh, dat het woord alleen maar gebruikt wordt... door mensen die donders goed weten dat ze geen enkele andere rationele argumenten hebben om hun verkeerde standpunt te verdedigen. Dus ik vind het opmerkelijk dat het al een paar keer langsgekomen is. Nou, even een paar rationele opmerkingen. Wat, wat, ook wat zeggen... Ma Martin, wat ook langskomt is dat het, laat het dan geen betutteling noemen, dat het wel een vrije keuze zou moeten zijn... Ja, maar ik denk dat we het allemaal met ons eens zijn dat als jij als eh, kroeg de vrije keuze maakt om mensen te laten roken, je, je het er niet mee eens bent dat vervolgens iemand bij jou in de zaak komt, je een mes onder je keel houdt en zegt van ik wil nu daar kassa hebben. Dat is ook een vrije keuze. Er zijn regels en die regelen het, het, het, het samenwonen. En die, die, dat tabaksgebod is er ook voor de mensen die roken. Het gods van de rokers willen heel graag vanaf komen. In Nederland zijn wij zo'n beetje het enige land in Europa wat het rookverbod niet goed handhaaft. Alle andere landen die het ingevoerd hebben handhaven het wel. En let op, de horeca gaat daar niet kapot. Ik denk dat er een hele andere reden is waarom het bezoek van de horeca terugloopt. Er is een tijdje geleden een onderzoek in de krant gestaan. De klantvriendelijkheid in de horeca in Nederland is ver onder de maat. De prijzen van sommige consumpties zijn absurd hoog. Ja, maar daar maar hebben het we het niet over, over Martin. We hebben het niet over de klantvriendelijkheid. Daar kan ik uh, soms in sommige gevallen wel mee eens zijn. Andere nee, gevallen totaal niet. De, dat het bezoek in de horeca terugloopt, dat ligt dus niet aan het rookverbod. Heeft dat ook te maken met de crisis. Heeft ook te maken ja, met, met de crisis. Jan Hardenberg, wel. Het heeft absoluut wel te maken met het ik heb het zelf aan de lijve ondervonden. En er zijn heel veel bedrijven, ook in heel Europa, die gewoon hun deuren hebben kunnen sluiten. Dus het is gewoon onzin wat u op dit moment vertelt. Maar dan toch, Martin. ik ja, ik het omdraaien? Ik ben niet roker. Ik kom niet bij jou van de zaak. Als je mij als klant wil hebben, weet je wat je moet doen. En dat geldt voor twee derde van je potentiële klanten. Je bent een hele domme ondernemer. Twee derde van Nederland rookt niet. Nou, ik denk, de dat de meneer over... ik denk dat ik een hele goede harden ondernemer harden. heb. Ik denk dat ik een hele goede ondernemer ben. Want ik kan zowel de roker als de nee, niet-roker ja, ontvangen. Want ik heb een aparte ruimte. Maar ik wil niet. Je zo... twee derde van je potentiële klanten weg, man. Dat zegt u. Ja, dat is zo. Dan luister, luister je op, niet goed. Niet dan luister, niet, luister jij niet goed wat er gezegd wordt. Ik heb een die hele de totale de afgesloten dine, ruimte. Ik heb maar je afgesloten. kunt gewoon een broodje ham nemen. Juist. in de ook vrije ruimte bij Jan Hardenberg. Maar, maar luister. Lenny Sinken, die wil reageren. Nou ja, ik vind de hele discussie over betutteling. Ik denk, uh, ik denk dat er nog zo'n term is wat steeds gebruikt wordt. En altijd door mensen die het uh, zogenaamd iets willen verbieden. En dat gaat over gezondheid. Ik ga helemaal niet beweren dat roken gezond is. Dat zul je mij niet horen beweren. Maar ik denk wel dat een overheid mij niet hoeft te vertellen wat gezond is voor mij of niet. Wat ze zeker moeten verbieden. Ik vind een waarschuwing, vind ik, uh, daar is een overheid, die mag daar best een rol in spelen. Op het moment dat het gaat over verbieden van, van dat soort zaken dan denk ik dat een overheid doorslaat in zijn mogelijkheden. Maar goed, en dat, dat, kan het no dat kan nooit de bedoeling zijn. En dan denk ik op het moment dat daarmee geschermd wordt steeds... dan denk ik dat we ook het woord betutteling best in de mond mogen nemen. Maar goed, Lenny, Sinke, vandaag is de Kamer waarschijnlijk toch uh, in een meerderheid voor het handhaven van uh, het verbod. Ook voor de kleine zaken. Uh, en dan krijg je dus inderdaad dat punt. Een paar keer gezegd al... Handhaving is sterk twijfelachtig. Ik vraag me af of dat het op die manier gaat werken. Want um, uh, ten eerste, uh, de, als, als de motie aangenomen wordt, dan, uh, dan zijn er nog een aantal stappen die genomen moeten worden. Want dan komt het uiteindelijk weer bij de regeringspartijen terecht. Willem van der um, Oertelaar. Handhaven zeg ja. ik, wordt een heel dubieus punt. Even heel kort nog, want we hebben nog maar uh, 45 seconden. Handhaven wordt een goede maatregel, namelijk een kroeg die uh, dat twee keer overtreden heeft, twee weken sluit. En dan is de handhaving geen enkel probleem meer. Je, uh, Lenny sinken tot slot? <laughs> Wat een onzin. De regels zijn nu duidelijk, die zullen, niet, die zullen er niet duidelijker op worden. Mensen die willen blijven roken, die zich blijven verzetten. Dat zal gewoon blijven gebeuren. Handhaving blijft hetzelfde. Dit was uh, lijn 1 over roken of niet roken. Straks stemming in Den Haag. Ik heb hier een tweet van René Damkort die zegt... Wat een geneuzel allemaal. Ik steek nog een peuk op.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 Deze week in Brands met Boeken, journalist Jeroen Wielaert... over zijn boek Het Vlaanderen van de Ronde. En dan blijft hij maar stuiten. Zo is ongelooflijk. Vrijdagavond tussen 7 en 8, Brands met Boeken over kasseien... de beklimming van de oude Kwaremond, doping en de liefde voor de Ronde. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.